is vrij. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat de man op een veilige plaats is en zo snel mogelijk naar Nederland zal komen. Ook zijn Afghaanse chauffeur is op vrije voeten. Volgens Rosenthal zijn beide in goede gezondheid. De Nederlander, die voor de internationale hulporganisatie Streams Afghanistan werkt, werd ruim een maand geleden gekidnapt in het noorden van het land. Rosenthal is blij dat de ontvoering zo is geëindigd. De minister wil weinig zeggen over de manier waarop de twee zijn vrijgekomen. Volgens hem is Streams Afghanistan doortastend opgetreden... en heeft Buitenlandse Zaken de hulporganisatie ondersteund. Rosenthal benadrukte dat het kabinet geen losgeld heeft betaald. In die voorkust is de uitslag van de presidentverkiezingen ongeldig verklaard. De Constitutionele Raad heeft bepaald dat de kiescommissie te laat met de einduitslag is gekomen. Aanvankelijk was door de kiescommissie gemeld dat zittend president Gabko in de tweede stemronde was verslagen door zijn rivaal Ouattara... Beide partijen beschuldigen elkaar nu van stemfraude. Na de bekendmakingen werd het onrustig in de hoofdstad Abidjan. Volgens ooggetuigen zijn daarbij acht mensen omgekomen. Het leger heeft in verband met de onrust alle grenzen gesloten. De vn veiligheidsraad maakt zich, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in die voorkust. Minister Opstelten praat in Breda met de burgemeesters van de vijf grote steden in Noord-Brabant. Gisteren sprak burgemeester Van Gijzel van Eindhoven in Den Haag al met Opstelten. Van Gijzel wil meer politiemensen om de georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt aan te pakken. Bij het overleg zijn ook politie en justitie aangeschoven. Gisteren werd bekend dat de burgemeester van Helmond vanwege ernstige bedreigingen is ondergedoken. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Dan het weer. Af en toe nog lichte sneeuw. Temperatuur zo rond min 4.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 Welkom bij The Hoop Magazine, het radioprogramma van The Hoop GGZ. Vandaag praten we met Cora de Jong. Cora werkt bij Chris en Chris is het jeugdwerk van The Hoop. Mijn naam is Henry Valk. We beginnen met muziek.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 and the land is the light and the night is as black as the sea oh yes oh there will be peace in the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 Want je vertelde dat het eigenlijk begonnen is met uh, de visie om tot een uh, kindertelefoon, uh, zo mogen we het niet noemen, want er is een aparte kindertelefoon, Schies. maar de Chris-telefoon, laten we ja. het zo maar noemen. Ja. Dat is toen gestart, 20 jaar terug, ruim 20 jaar terug. En toen kwam de cursus erbij. Uh, als je nu kijkt naar de telefoon, de ontwikkeling van de telefonische hulpverlening mag je het niet noemen, het telefonisch contact met uh, chris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 Zit ik dan ook thuis? En, uh, uh, ja...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 Voor we hadden het voor you muziek over... Uh... Over de chat, over de telefoon, over de toplijst. De, de meest gestelde vragen zou ik bijna willen zeggen, maar dat is het niet. De onderwerpen die het vaakst langskomen en ook het diepste erin hakken.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 His holy name, let everybody praise his holy name.